10 uur. Dit is even te jong met het NOS-journaal. KPN verwacht dat het telecombedrijf 5G-apparatuur van Huawei kan blijven gebruiken. Topman Farwerk verwacht niet dat er een verbod komt, zoals in Groot-Brittannië. Huawei ligt onder vuur omdat de Chinese overheid via de geavanceerde apparatuur zou kunnen spioneren. In Nederland is apparatuur van Huawei niet toegestaan in kritieke delen van het communicatienetwerk. Morgen zet KPN zijn 5G-netwerk aan. Het bedrijf zegt dat er goed wordt overlegd met de overheid... en dat het inmiddels wel gehoord zou hebben als Huawei niet wordt toegelaten. Het Verenigd Koninkrijk neemt maatregelen om inwoners minder gezond te laten eten. Advertenties voor junkfood worden tot 9 uur s avonds niet meer op tv en online getoond. En in winkels mogen snoep en chocola niet meer bij de kassa liggen. Ook komt er een einde aan twee halen-een betalen acties voor ongezonde producten. De Britse regering neemt de maatregelen omdat overgewicht het risico aan het, om aan het coronavirus te overlijden vergroot. Het onderzoek blijkt dat meer dan twee derde van de Britse bevolking overgewicht heeft... en dat één op de drie basisschoolleerlingen te zwaar is. Rotterdam neemt na over extra maatregelen tegen het oplopend aantal coronabesmettingen. Vandaag is er overleg tussen gemeenten, de veiligheidsregio en de GGD in de omgeving van de stad. Gisteren kwamen in de regio Rotterdam-Rijnmond 64 nieuwe besmettingen bij. Op dit moment is het gebied de grootste besmettingshaard van het land. De regio sluit niet uit dat locaties dicht moeten. Het publiek krijgt het advies om drukte te mijden... en niet samen te komen in grote groepen. In Hongkong mogen vanaf woensdag niet meer dan twee mensen bij elkaar komen. In bars en restaurants mag niet meer gegeten worden. En mondkapjes worden buiten en in alle openbare ruimtes verplicht... Er is in Hongkong een piek in het aantal besmettingen met het coronavirus. Er zijn 2633 bevestigde gevallen. Daarvan kwamen er afgelopen zaterdag 133 bij. Het weer bewolkt en wat regen. Vanmiddag zon en zo goed als droog. Het wordt 22 graden in Groningen tot mogelijk 29 in het zuiden. Morgen een bui en wat koeler. Dit was het uit... ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan nog steeds file op de A1. Vanuit Amsterdam naar Amersfoort rijdt het langzaam tussen knooppunt Diemen en knooppunt Muidenberg over 4 kilometer. En het kost je een kwartier extra. De oorzaak van die file zijn bergingswerkzaamheden. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Ja, een goede morgen en Happy Pride! Zandvoort, Bento, IJsselstreek en Schiphol. De rest van Nederland. Een goede morgen bij Rainbow Radio Zandvoort en uh, dit is uh, na de kick-off van afgelopen vrijdag de start van een vier uur durende live uitzending van Pride at the Beach Edition. Uh, we hebben de zin, in, we gaan beginnen, alhoewel uh, we een beetje uh, struikelen binnenvallen met uh, de begintoon. Ja. Net al niet min. Um, we starten met Aan de Techniek, Pim Groof. Uh, we hebben uh, Anja Westerwil natuurlijk, die tegenover mij zit. Dag Ronald. Um, en een aantal gasten die langs gaan komen... waaronder Joy Malone, Brigitte van Eich, Raymond van Haafden... Hans Verhoeven, Jos Alers, Lucien Spee... Damien van Meent, Wendy Moore en Friends... Otsoeren Dakwa, Onze Man uit Iran... En waarschijnlijk hebben we nog even zwazen aan zee aan de telefoon. Kortom, een vol programma met in dit eerste uur... echt even een karakter van wat is nou Pride at the Beach? En hoe zag dat er allemaal vroeger in Zandvoort uit? Het tweede uur gaan we kijken... naar nou, wat is dat nou toch eigenlijk allemaal met die letters en die vlaggen... en al die afkortingen? En derde blok krijgt Wendy Moore alle ruimte... om vanuit het perspectief van de jongeren eh, te kijken naar de LHBTI... En aan het eind sluiten we af met de combinatie van hoe zit dat nou met het buitenland en tegelijkertijd waar kunnen we feest gaan vieren. Want uiteindelijk is het natuurlijk altijd een combinatie van en een lach en een traan. We gaan beginnen. Ik heb er zin in. Goedemorgen. Ik heb er ook zin in. En um, we gaan beginnen natuurlijk met het eerste nummer. Um, I'm Coming Out van Diana Ross. Why not? Um, ik uh, ga verder met het interview van Joy, zoals we, uh, Ronald dat zo goed heeft uitgelegd. En Roy, uh, van Joy, Joy is, uh, verwarrend die naam, Roy, Joy. Um, Sorry. <laughs> daar kan je niks aan doen, Joy. Um, maar uh, Joy is hier bij ons aangeschoven aan tafel. Joy is uh, een Zandvoortse. Nou, hoe lang woon jij al in Zandvoort, Joy? Uh, ik woonde eerst in Amsterdam, uh, maar ik werkte in het casino vanaf halverwege de 70e jaren. En ik woonde in Zandvoort sinds halverwege de 80e jaren. Ja, dus, uh, dus zeg uh, tussen de 30 en de 40 jaar ben jij uh, zeer ingeburgerd in Zandvoort, laten we het zo zeggen. Ja. Um, en Zandvoort was vroeger uh, anders dan nu? in de tijd dat jij naar Zandvoort kwam, naar Zandvoort verhuisde en, uh, en uh, werkte. Uh, vertel eens wat over met name de LHBTI-scene in Zandvoort in het verleden, Joy. Dat was veel zichtbaarder dan nu. Nu is het echt, zeg maar, zoeken uh, naar een plek... waar roze mensen mogen samenkomen. Maar toen de tijd, je had een, een mannenbar aan de boulevard, Adonis... Dat was alleen maar voor mannen. En later, ja, als ze jou beter leerden kennen, dan mocht je als vrouw naar binnen. Maar de vrouwen gingen meestal dan naar de Baccara, een stationsstraat. En er was ook Lux Taverne, dat was zeg maar bovenaan uh, de Zeestraat, uh, waar nu um, de kleine winkeltjes. Oh, daar, yeah. ja. Yeah, en yeah. dan uh, was iedereen uh, daar welkom. Luc was een heel uitbundig meneer. Uh, mm -hmm. Hoe meer ziel, hoe meer vreugd. En dan ook op het strand had je dan uh, een, ja, verschillende goede tenten. Uh, de eerste waar Havanne nu staat, vroeger was dat zeezicht. Ja. En dat ja. werd verbasterd naar zeenicht. <laughs> en dan op het naaktstrand had je dan Eldorado. En uh, vlak naast Eldorado, uh, gedurende een paar jaar... had je dan de eigenaren van de thermosaune in Amsterdam... die kwamen dan uh, een strandtent openen... En dan, ja. ja, het was heel leuk. En de voormalig eigenaar van de Eldorado hij ging dan op Strand Zuid zitten... waar uh, nu fosfor is... Ja, ja. Dus uh, we ja. hadden echt uh, keuze Genoeg, keuze genoeg. Gelukkig, je net waar we mogen zitten. We mogen gelukkig overal zitten. Hè. Dat, dat mag wel duidelijk zijn. Uh, ook voor de huidige ondernemers. Uh, er zijn er genoeg die wel een, een uh, regenboogvlag buiten hebben hangen. Waaronder Café XL bijvoorbeeld. En natuurlijk uh, uh, het Wapen van Zandvoort. Waar we altijd welkom zijn. Ook met onze maandelijkse borrel. En niet te vergeten. Sinds zaterdag is er dus een echte... Gay Crew geopend, jongens ja. Houd er rekening mee. We moeten daar uh, allemaal uh, earn a gay dollar, spend a gay dollar, zegt Joy altijd. En uh, dus uh, Roy heeft de, uh, de Halte 59 geopend als gay Latin bar. Nou, we zijn er gisteravond even lekker langs geweest. Het was heel gezellig. En uh, dus gelukkig is er wel weer wat gekomen. Ondertussen en kunnen we wel, mogen we wel, overal zitten, natuurlijk. Het is niet zo. Dat we, dat we niet mogen. Maar een typisch gay-kroeg, echte gay-kroeg, was er niet meer in Zandvoort. En dat is er nu uh, wel weer gekomen doordat door Roy de Zalte 59 heeft geopend. Um, dat is heel mooi, Joy. Um, Ik krijg overigens nog via de telefoon van ons ja. bestuurslid en uh, nou ja, zeg, uh, wereldberoemde. Uh, zandwoordig Ben Zonneveld, ja. dat er ook nog een wereldtent in de Stationsstraat was. Dat zei hij net. Oké, okay. oh, oh, leuk. Dat was de Bakera. De Ja, Dat was de Bakkerat. Oké, leuk. Uh, ja. Ja, het ja. is een paar keer van eigenaar uh, veranderd. En uh, het laatste was... Uh, uh, uh, uh, hoe heet hij ook alweer? Uh, Ik zou... Het was een Spaans ja. naam, maar... Uh, ah, ja. Okay. Het, was, uh, het was zeg maar steeds dezelfde, op dezelfde plek. Ja. Ja. En welke periode hebben we het dan eigenlijk over? Want dat is natuurlijk wel... Uh... Eind 70 jaar, begin 80 jaar. Ah, ja, op die manier. Ja, ja, ja. Dus dat is echt inderdaad wel vorige eeuw om het zo ja, te zeggen. Ja. Nou is ze dat gelukkig niet zo heel lang geleden? Jij, jij zat nog uh, in de kast en misschien ik, nog eh, ja, verder. Ja, precies, ik, was, ik <laughs> was bezig om eruit te kruipen. En zo, ja. Te <laughs> ja, precies, ja. Nou, mooi. Ja. En um, ja, Joy, ik, ik heb jou eigenlijk niet helemaal goed geïntroduceerd. Um, uh, Joy uh, helpt ons eigenlijk, uh, Ronald en mij, uh, met de redactie van uh, het programma. Zij uh, heeft een schat aan informatie. Uh, is echt een, een Wikipedia op het gebied van, uh, uh, van LHBTI. Zowel Amsterdam als, uh, als Zandvoort. Dus wij hebben haar er heel graag bij. En ook op het gebied van, uh, van muziek. Want uh, Joy weet ook heel veel over muziek... en met name Engelse muziek. Want van origine is Joy Engelse. En um, jij had een heel leuk verhaal over... Uh, volgens mij uh, Judy uh, Garland. Hebben we daar uh, vorig vrijdag al wel iets... een, een tipje van de sluier uh, uh, van uh, gehoord. Maar zou jij dat verhaal nog aan de luisteraars... ook willen, willen vertellen? Dat ja, wil ik heel even introduceren. Ja, Julie Garland is natuurlijk uh, de zangeres uh, van Somewhere Over the Rainbow. Uh, toch wel het een beetje een van de LHBT-anthems, volksliederen die er zijn. Ja. En daar hangt een bepaalde geschiedenis aan, omdat uh, The Wizard of Oz, uh, daar voelde heel LHBT-Iers uh, zich ermee verbonden. Die droomwereld waar uiteindelijk de mogelijkheid is om jezelf te zijn, ondanks alle. Uh, ja, uh, manieren waarop je in elkaar zit. Hè? Dus ja. Somewhere Over the Rainbow... Precies. zo heet ons ja, programma. Dat is, en, ja. uh, dat is de leader van ons programma. Ja. En jij weet nog meer te vertellen over Judy Garland. Over ja. Judy Garland. Uh, maar over ook... Shirley Shirley Bessie. Bessie. Ja, precies. So, ja. Uh, de film van Judy Garland... dat is uh, een paar maanden terug... uitgekomen. Een gigantisch mooie rol van uh, René Zelwegen ja, waar dus, uh, gigantisch veel kilo's is afgevallen... <laughs> En ze heeft ook verschillende prijzen daarvoor in de wacht uh, gesleept. Uh, en het is ja, heel, heel natuurgetrouw. En. Uh, ja, ze had een heel, heel zwaar leven in feite. Want als, uh, als kinderster dan, uh, werden de mensen uh, slaaf van. Uh, van de commercie. Van de ja, ja, ja, ja. En, ja, ja. en ja. Ze, zij was al op hele jonge leeftijd was al uh, verslaafd aan. Uh, aan allerlei uh, pillen. Yeah. Want ze moest uh, heel vroeg wakker worden. En dan moest ze heel vroeg gaan slapen. En yeah. dat werd allemaal geregeld door medicijnen. Yeah. En uh, niemand had daar iets in te brengen. En uh, ja, het heeft haar natuurlijk wel gevormd voor de rest van haar nou. leven. Maar ze is een gigantische uh, icoon geworden van, uh, van de roze gemeenschap. Net zoals uh, Shirley Bassey bijvoorbeeld. Shirley Bassey had ook een, uh, een heel droevig jeugd. Uh, ze was uh, heel arm. Ze was de jongste kind van uh, een blanke moeder en een donkere vader. En toen de tijd was dat een schande. Uh, nog erger, hij is, uh, haar vader is uh, de gevangenis ingebojoerd... omdat hij iets met jonge kinderen had. Het was een nog grotere schande dan voor de familie. En ze zijn verhuisd op een zeer ja, droevig plek waar er amper geld was om te eten, laat staan. En Shirley Bassey is ook, net zoals Judy Garland, uitgegroeid... tot een icoon van, uh, van de homo- en lesbiennes uh, op de een of andere manier. Sommige Omdat zij mensen... anders was ook en, en dus ja. ook dat gevoel erkende van anders zijn en er niet bij te horen. Begrip. En uh, ja, dat schept een band natuurlijk, hè? Ja. ja. Nou, mooi, uh, mooi verhaal, uh, Joy. En nou, we gaan jou wel vaker vragen om uh, dit soort uh, onze programma's te doorspekken met deze uh, informatie. Dat is uh, fantastisch, ja. Ik heb nog een kleine korte vraag aan jou, Joy. Want uh, je, jij bent ook vanaf het eerste uur natuurlijk bekend met de allereerste Pride die hier werd georganiseerd. Ja, klopt. En jij zei, zeg maar, in de voorbespreking zei je ook dat uh, jou zoiets opviel in dat karakter. Van Pride at the Beach uh, van Zandvoort en hoe Zandvoort daarop reageerde. Nou, de eerste Pride uh, werd er heel lachgelukkig over gedaan van uh, wat gaan ze nou doen? Ze gaan de Pride naar Zandvoort halen en dat was echt zoiets van uh, ze zijn gek. <laughs> dat kan toch niet? En uh, er was toch heel veel animo vanuit Amsterdam om naar Zandvoort te komen, mede door het feit dat uh, de Pride in Amsterdam is gigantisch uit zijn jasje gegroeid. Het is zo gigantisch druk dat zelfs uh, homoseksuelen uit Amsterdam vluchten. Dus voor de allereerste prijs ze waren heel, heel blij om hier naartoe te komen. En het grappige was, ze werden met open armen ontvangen. Iedereen vond het zo leuk. Ja, door zijn antwoord. Echt zo, on... hm. ja, fantastisch. Ja, en, en, en de, de Amsterdammers hm. vonden dat zo aandoenlijk dat uh, zelfs uh, zeg maar, uh, de heterobewoners bewoners hadden zich uh, in het roze uitgedosten... Uh, met boa's en met vlaggetjes. En ze vonden het zo geweldig, zo'n warm deken... dat ja. zij het dan niet meer hadden in Amsterdam... vanwege ja. alle drukte en, en alle... en ja, precies. Het uh, is natuurlijk uh, ja, wel zo. Ja. Mensen ja. kijken en mensen uitlachen. En hier ja. was dat helemaal niet zo. Nee. nee. Het was, was inderdaad, fantastisch. Ja, het was inderdaad vanaf uh, de eerste Pride, inmiddels alweer vier jaar geleden, een gigantisch feest. En een van de artiesten die optrad was Anita Meijer met ja. het nummer Why, tell, tell Me, me Why. I felt the need of learning, learning, I was told, kept the wheel Dat was Anita Meijer met Why? Tell me why? En een van de grote levensvragen waar we natuurlijk ook mee zitten. Why can't we live together? Maar dat kunnen we wel, want we zitten hier inmiddels met gasten aan tafel. Um, naast ons is aangeschoven uh, Brigitte van Eich van het Wapen van Zandvoort. En uh, Brigitte, uh, we hebben jou uitgenodigd om het een en ander te komen vertellen... over uh, jouw activiteiten die je doet vanaf de allereerste Pride. En um, ik wil jou even meehelpen het geheugen opfrissen... Uh, maar de allereerste Pride, dat was in 2017. Uh, wat, wat, hoe, hoe, hoe begon dat? Wat, wat, wat heeft jou zeg maar, doen besluiten om daaraan mee te doen? Uh, wat wat borrelde erop? Waarom kwam je tot activiteiten? Nou, um, Pride was in Zandvoort toen voor het eerst. En ik vond gewoon dat alle ondernemers daar aan mee moesten doen. En, en gewoon, weet je wel, uh, dat moesten vieren. Dus toen uh, heb ik er ook aan meegedaan. En toen stond ik uiteindelijk beetje mijn eentje te vieren op mijn pleintje, maar goed, het was uh, het was, zag er fantastisch uit en, uh, en, en hoe dat um, opgepakt is door iedereen in de regio, hoe dat op het, op, het, uh, op het stationsplein was, dat was zo fantastisch, dat was echt een, was super, een super mooie eerste editie ja. en uh, heel erg um, hoe noem je dat uh, gastvrij in Zandvoort vond ik het zeker, ja en um, heel erg uh, gemoedelijk. Ja, mm. ja. En dat vind ik het fijne van de Pride hier. Ja. is het Omdat dat. Omdat ik zelf hoort. niet zo snel naar Amsterdam bijvoorbeeld zou gaan, zeg maar. en ja. hier wel. Ja, ja. En wat maakt het verschil, zeg maar, dat Amsterdam? Waarom zou jij niet naar Amsterdam gaan? Ja. Ik, ja, dat zou ik niet denken, maar ik hou niet zo heel erg van de, van die hele grote massa's. Ja, ja. Dat vind ik een beetje, en dan denk ik, ja, weet je. Het ja. is natuurlijk een stad. Ik ben niet zo'n stadsmens. Ja, ja. <laughs> maar dan krijg je het toch wel voor elkaar met jouw activiteiten. Op Pride to the Beach. En eh, in samenwerking met uh, Marcel Bussel natuurlijk van, uh, van Rome. En Suus. En Suus uh, Jansen van uh, Amsterdam Beach Hotel. Um, uh, hebben jullie toch voor elkaar gekregen? Om dat gasthuisplein dan toch op de maandag en de dinsdag. zelfs ja. dan gewoon echt gewoon bommetje vol met mensen. Ja, krijgen. afgelopen jaar. Ik heb gisteren... En eergisteren en de dag ervoor al die filmpjes nog even zitten kijken. Ja, ja. En dat is echt super. En, en mijn vriend, zeg maar, uit, uit uh, Eerst Amsterdam, nu jullie daar door. Die komt vanmiddag ook. Dus daar ben ik echt super blij mee. Want daar, ja, daar was het mee begonnen in eerste instantie van Queers. Ja. En uh, ik kijk die filmpjes nog uh, met heel veel plezier, en heel veel trots kijk ik die. Dat is echt fantastisch. Ja, super. Nou, dat lijkt me een hele mooie gelegenheid om ook voor te stellen. De wethouder uh, van Zandvoort, onze nieuwe wethouder, Raymond van Haafden. Een hele goede morgen. Ja, Welkom bij ons in de uitzending. Ja, um, ja uh, u bent hier niet zomaar, uh, want uh, uh, u wordt zo meteen geïnterviewd. Wij gaan u eens eventjes het, uh, uh, zeg maar het hemd van het... Nou ja, niet het hemd van het lijf. ik dan, ja. dan gaan we wel vragen. Juist. Dus even kijken van uh, <laughs> hoe passen wij in uw portefeuille. Uh, maar uh, eerst is er de gelegenheid voor iets heel anders, want uh, u zit hier ook nog uh, even iets eerder aan tafel met een speciale reden. Dat klopt, want um, ja, het is voor het eerst dat dit jaar de Pride on the Beach uh, ondernemersprijs wordt uitgereikt aan die ondernemer die al vanaf het begin uh, de Pride on the Beach uh, organiseert, Nou, we hebben dat net gehoord. Uh, ...bijzonder blij en verheugd uh, te kunnen uh, feliciteren... ...met uh, een ondernemersprijs die uitgereikt wordt door mijzelf... ...maar eigenlijk bestaat dankzij uh, de organisatie, de stichting... Uh, ...die uh, al uh, nou ja, dit jaar uh, denk ik voor het eerst echt, echt actief is geworden. Uh, zal ik maar meteen even uh, laten zien wat het is geworden... ...want het is, een, het is een kunstwerk. Het is een kunstwerk dat je in je eigen zaak uh, mag en kan ophangen... Tot volgend jaar, wanneer er weer een nieuwe ondernemer de prijs uitgereikt krijgt. Dus het is een wisselprijs. Ik ga, hem, uh, ik, ik ga even opstaan. Ja. Oh. Je ziet. Oh. Wat cool. Dit is het, uh, het, het logo yeah. van LHBTI AZ. Ja, super. Deze mag jij, uh, mag jij in je zaak ophangen. Hij is geschilderd door onze kunstenares Maria van Druten. Super. En uh, nou ja, zoek er een mooi plekje ja, voor uit. Gaan we doen. En daarbij hoort natuurlijk als het goed is ook een bosje bloemen. Dus die heb ik ook meegekregen. Ah, wat lief. Alsjeblieft, we blijven op afstand. Ja, super! <laughs> wat mooi! Ongelooflijk! Ik mag hem wel dan delen dan, met Marcel. en uh... Uh, Ja hoor, dat, uh, dat mag natuurlijk zeker. We zijn er niet helemaal klaar, want er komt nog een derde component ja. aan. Want oh. uh, ja, wat is het dan mooier dan ook nog een flesje rosé-compagnet te gebruiken? Ah, ja. ja, daar word ik heel blij van. Geniet ervan. geniet Ja, ervan. ja dankjewel. Ja, super. Ik Ach, ben oké. een beetje uh, overdonderd. Like. Maar ik vind het heel lief. Ik, maar deze is, deel ik dan uh, met uh, Suus Marcel en de uh, andere Marcel. Hartstikke mooi. Want ja. voor hun uh, was het... Uh, niet, uh, niet zo geweest als het was. Nee. De reden ook waarom je hem uh, zeg maar, nu dit jaar krijgt... is dat zeg maar, ondanks dat er toch uh, geluiden waren dat de Pride niet door zou gaan... Hè, in principe op het laatste moment zijn er nu wat kleine activiteitjes... was jij dit jaar de eerste ondernemer die toch wel weer ja. zijn nek durft uit te, uh, te steken... en te kijken, ik ga daar toch wat mee doen. Ja. En uh, vanavond is er natuurlijk uh, de Pride barbecue Bingo... Ja. Um, voor 70 mensen gereserveerd, maar vol. Ja. Er kan niemand meer bij. Nee, we hebben geen stoelen meer, dus ik wil ook uh, niemand uitnodigen. Nee, nee. Ik ben vandaag heel niet gastvrij. Want nee. Blijf lekker thuis, blijf lekker in een andere zaak, maar niet bij ons. Want ja. wij zitten helemaal vol. Ja, ja, precies. En dat is vanavond. Morgen is wel de gelegenheid om bij andere horeca-gelegenheden natuurlijk nog de Pride te vieren. Ja. Maar ook nog steeds bij Brigitte natuurlijk. Ja, ja. ja. ja, ja, ja. ja we zijn ja. gewoon ja. over. Maar, ja. ja. maar vanavond hebben we echt voor niemand meer plek, Ja, helaas. Precies. Nee, ja. ik ben blij om, maar het is, klinkt een beetje raar. Ja. Ja. Ik snap het. Want nee, veilig, ik dacht, ook, hoe de moet dat nou straks wel zeggen? Alles, ja, ik wil even uitleggen. Ik kwam om uit te leggen uh, wat we vanmiddag hier doen. En dan denk ik, ja, ik ook nog... Maar het zit al helemaal vol. dus we ja, ja, precies. Dat is niet meer nodig. Nee, nee. Um, zoals gezegd, uh, de, uh, het, het doek is geschilderd door Maria van Druten. Um, en is dus een wisseltrofee. Ja. Dus volgend jaar gaat hij naar iemand anders. We verwachten eigenlijk dat jij hem dan gaat uh, uitreiken aan de volgende. Dus dat het een overhandig is. De prijs is zo. Uh, je kunt hem nooit twee keer achter elkaar uh, krijgen. Nee. Uh, dus nee, dat houdt het ook spannend. Wie zal dan de volgende worden? Uh, de bloemen zijn geschonken door ABC en meer. Super lief. En wijn aan zee heeft voor deze lekkere, ja, ja, lekkere. champagne rosé gezorgd. Geniet ja. ervan. Dank je wel. En uh, ja, nou ja. Uh, wij zitten in ieder geval vanavond op het dag. Ja, zeker. Dank je wel. We gaan luisteren naar een prachtig nummer van Ovenair, Een van de artiesten die in de voorgaande Pride bij ons op het uh, Gashuisplein, Raadhuisplein, heeft opgetreden. Dat is Purple Rain van Et Bridget Lewis and a man to cause you any sorrow. In a man to cause you in their pain Dat was Bridget Lewis met Purple Rain. Een prachtig, prachtig, prachtig nummer natuurlijk van Prince. Uh, Tafkap, die artist formerly known as Prince. Uh, prachtig ook uh, tijdens het feest uh, Pride to the Beach. Uh, massa uh, voor het Raadhuisplein of op het Raadhuisplein en het Gashuisplein. En net zo uitbundig, ik zie dat inmiddels ook de zon weer is gaan scheiden. Wat natuurlijk de afgelopen drie jaren ook aanwezig was. Want daar hebben we ook ontzettend van kunnen genieten. En um, uh, ja, Zandvoort uh, hangt er vrolijk bij, om het zo maar te zeggen. Toen ik vanochtend uh, en gisteren trouwens al door de Haltestraat heen ging... en uh, dokter Engelbert weg en overal zie je uh, regenboogvlaggen hangen. En natuurlijk ook aan het Raadhuisplein. Um, welkom, uh, wethouder Raymond van Haafden. Uh, fijn nogmaals dat u uh, hier in de studio uh, aanwezig kunt zijn. Uh, we gaan eens dus even nader met u kennis maken. Uh, want wij vallen als LHBTI'ers...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 Dan moeten we daar kunnen optreden. Als je ergens aandacht voor vraagt, dan zullen we die aandacht bieden. Dus we zullen ook echt proberen, echt serieus... Uh, het hele jaar door, uh, LHBT, mensen, uh, zeg maar... het gevoel van veiligheid en uh, de zorg die daaromheen nodig is... wellicht, ook te kunnen bieden. Dat klinkt prachtig, ja. En uh, Zijdelink, zei u al een en ander in, in, in concretisering. Maar hoe ziet dat er dan concreet uit? Wat, nou, dus, wat is bijvoorbeeld het eerste dat u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 Uh, daar, waardoor wij echt als, ook als, als, als Badblad, als gemeente Zandvoort... Uh, ook echt uh, in aanmerking komen voor de titel regenbooggemeente. Ja, want dat, sorry dat ik even onderbreek. Om uh, um ons heen zijn er een aantal. Ja. En, uh, uh, bijvoorbeeld uh, kijken, de gemeente Haarlem ja. uh, natuurlijk. Uh, en, uh, Amsterdam in 2008 ja. natuurlijk ja. als eerste. Haarlem is volgens mij 2011. Uh, ja. IJmuiden, uh, uh, zelfs Haarlem, Haarlem, Haarlem en Lieder...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 En uh, nou, daar gaan we ons tegen van maken. Nou, dat klinkt mooi. Ja. Ik denk ja. dat Zandvoort ook inderdaad zeg maar, voldoende grond heeft. Letterlijk en ook. figuurlijk. Ja, we hebben de borrel hè, om, uh, al. We, we hebben de <laughs> nou ja, ja, dat, dat is wel een belangrijk maar, onderwerp. Maandelijkse ja. borrel, ja. Dat is een samenkomst. Hè. Ja, ja. Dat weet de borrel. Maar dat is de uh, samenkomst van uh, een regenboogborrel. Waardoor uh, inwoners van Zandvoort bij elkaar kunnen komen. Yes. LHBT-inwoners. Ja, ja. En, uh, en dat uh, is een deel om de eenzaamheid ook weg te halen nou. bij mensen. Dat ze die mogelijkheid hebben om georganiseerd bij elkaar ja. te komen. Ja. Uh, uh, Anja, jij bracht ook in uh, zeg maar vanuit de oude, oudere zorg... Ja. Hè? zoiets als het fenomeen Roze Verlopers. Lopen. Ja. Zou je daar ook iets aan... Uh, Zeker. Ja. Uh, wij, wij zijn, ja. uh, ik, ik ben ambassadeur van Roze 50+. Plus. Ja. Het is onderdeel van het COC die zich hard maakt voor de oudere LHBTI'ers. Ja. En in dit geval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 En waarom nou Amsterdam? Nou, dat heeft te maken met dat ik ben ook nog voorzitter... van de Wilk Alberti Foundation. En ja. Wilk Alberti treedt ja. enorm vaak op in huizen en in de zorg... en maakt zich daar ook absoluut heel sterk voor. Dus ik eh, omarm het van harte...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 Precies. Ja, ja. Dus, ja. ja, we zijn allemaal ja. gelijk. Punt. Ja. ja, we zijn allemaal mensen. En ja. Dat is wat het, wat het mooie is. Overigens wil ik doen. wel eventjes voor de luisteraars die ons niet zien via de live-tv. even opmelden, aanmelden dat, dat u heeft zich wel gele, voor de gelegenheid gekleed heeft. Gewoon voor hem. Okay. Ja, goed. Hè? Ja, looes, ja, ja. Helemaal mooi. Dat is dat wel heel hartstikke leuk. Dat is in ieder geval mooi aandacht aan besteed. Het is ongelooflijk fijn u aan tafel te hebben gehad en te horen uh, zeg maar dat de, de, de ambitie om uh, LHBTI uh, echt uh, stevig in het beleid neer te zetten van, uh, van Zandvoort. Uh, een laatste ja, dat, vraagje dat nog. Een, een laatste vraagje? Ja, ja. als dat uh, mag. Nou, stel dan. Ja? Ja? Ja. Ja. Um, we hebben een gehad <laughs> in het Zandvoort. Oh ja, natuurlijk. <laughs> en, maar dat begint aardig uh, Flats te worden. Ja. Uh, zijn daar plannen en zo ja, wanneer? Om daar uh, een mooi regenboogzeeuwenpad weer van te maken? <tie> nou, het, het, een van de eerste zaken die ik zag. was inderdaad toen ik daar uh, zeg maar. een beetje zo'n beetje door het dorp heen liep. Zag ik dat inderdaad dat dat dat, dat wel erg flats was. Het was een beetje versleten. Nou, ik heb begrepen, althans, dat uh, de bedoeling was. dat het nog voor uh, nu. Uh, uh, uh, uh, het, uh, opgeschilderd zou worden. Dat is door alle corona.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 Ik wensen u heel veel succes en we gaan elkaar nog zien. Zeker, ja, dankjewel. We gaan luisteren naar ook weer een artiest die tijdens de vorige Pride uh, succes uh, uh, verzekerde. En ons flinks liet dansen, Sherry Ann met More Than A Million. You don't have to be afraid of getting hurt. i wouldn't even blink i don't worry about whatever life may bring many wish we go and if only they could know who we are, we are. Yeah, you stick to me like glue it's clear to En dat was dan uh, wethouder uh, Raymond van Haafde. Echt uh, geweldig dat hij vanochtend bij ons in de uitzending kon. En nog mooier is inderdaad dat we dus nu daadwerkelijk ook de horen hebben gekregen. Dat er beleid wordt gemaakt. En dat zandvoort Bentveld dus in 2021 regenbooggemeente -gemeente gaat worden. En dat ja, is we gewoon ja, ja, het is ja. echt wel een prachtig cadeautje dan zeg maar, voor ons eerste Lustrum. Ja. Uh, hopende dat corona uh, dan ook echt tot verleden tijd behoort en dat we gewoon echt oud en proud. Op het Raadhuisplein en het gasthuisplein, naar de Haltestraat en op de boulevard. Het zou geweldig zijn. Ja. En dan meteen vieren dat we regenbooggemeente zijn geworden. Ah, absoluut. Hey, wat ja. vind je ervan? D Ik Dug zie Dug dat helemaal zitten. Ja, zeker precies. Weten. Ja, Ja, ja. Ja, ja, een ja, leuk dat uh, uh, Brigitte uh, ja. eigenlijk toch wel uh, verrast een beetje een beetje want normaal een beetje een beetje een beetje een beetje een maar nu toch een beetje Ze was uh, wel stil even was. stil ervan. <laughs> he? Ja, leuk. Ja. Dat is leuk. En uh, ja, Brigitte, altijd, je bent altijd welkom. Het is een warm bad als je daar naartoe gaat naar wapen. Uh, uh, vanaf het begin had ik het idee dat ik bij een vriendin binnenliep. En uh, dat is geweldig als je daar... Uh, een drankje gaat doen. Dat, uh, je bent altijd welkom en gastvrij. En inderdaad, ik kan me voorstellen dat het voor haar moeilijk is om nu te zeggen. Jongens, kom niet naar me toe vanavond, want ik zit vol. Ja, aan de is. ene kant leuk om vol te zitten. Maar aan de andere kant moest ze dus mensen gaan weigeren. Ja. Want ze heeft gewoon geen stoelen meer. Ja, ja, ja, ja. Nou ja, goed. Maar voor diegene, voor diegene die ze feestje. Er zijn ook tal van andere ondernemers zeker. die ook zeker uh, bezig zijn met uh, Pride of the Beach en uh, uh, allerlei activiteiten hebben staan. Dus zoek eventjes uh, de, uh, in de uh, Zandvoortse Courant... staan een aantal uh, instellingen genoemd. Natuurlijk gaan we dat straks in de agenda ook nog even noemen... Uh, en het hele jaar door kunt u sowieso overal in Zandvoort... Rutsen. Ja, want Brasserie Zin in. hadden we gezegd dat dat op dinsdag was. Maar volgens mij zijn ze het hele weekend... hebben ze al de terrassen van ja, Café Neuf ja, als Zwetson Neuf gedookt. al de hele tijd open. De, inderdaad. Ja, ja, precies. Ja. Ja. Ja. En OXL en Neem maar lekker plaats. Ja, dus ja. dat is uh, mooi. Uh, we zijn aan het uh, einde van het eerste uur al gekomen. Uh, dat vliegt inderdaad om. Gaat Zo direct uit? hebben we uh, het blok Wave the Flags, zoals we dat dan noemen. En dan schuift uh, Roy Dongen aan tafel. Uh, dan gaan we het <tie> hebben over uh, wat is dat nou allemaal met die cultuur van die LHBTI. Dus wat is COC, wat is LHBTIQA enzovoort. Al de rest van het alfabet. Al die verschillende vlaggen, wat betekenen ze enzovoort. En daar hebben we ook diverse gasten voor die naar de studio komen en u daar meer informatie over zullen geven. Um, wij gaan eruit met onze outro. Zo direct, zo direct hoort u het nieuws. En wij komen straks graag weer na 11 bij u terug. Rainbow, rain. Rainbow Radio Zandvoort. Voilà. Hey,